Letselschadespecialist Ime Drost gaat morgen namens een aantal cliënten aangifte doen in verband met de salmonella uitbraak door zalm van visfabrikant Foppen. Hij vraagt het OM te bekijken in hoeverre Foppen schuldig is aan het toebrengen van lichamelijk letsel door schuld. Zeker 950 mensen in Nederland zijn ziek geworden door de besmette zalm en drie mensen zijn eraan overleden. Ruim 200 mensen hebben zich inmiddels bij Drost gemeld. In de Verenigde Staten is de uitvinder van de beenmergtransplantatie overleden. Nobelprijswinnaar Edward Donald Thomas. Hij bedacht en verfijnde de methode in een tijd dat velen dachten... dat transplantatie nooit verder zou komen dan de experimentele fase. Door de vinding van Thomas is de kans op overleven voor sommige soorten kanker... gestegen van nihil tot bijna 90 procent. Sinds hij de methode voor het eerst uitvoerde... zijn er wereldwijd een miljoen beenmergtransplantaties geweest... Thomas is 92 jaar geworden. De doden die vanochtend zijn gevonden in een boerderij in Schalkwijk... in de provincie Utrecht, zijn vier gezinsleden. Het zijn hun vader en moeder en hun twee dochters. De politie zegt dat de man zijn vrouw en kinderen met geweld heeft omgebracht. Daarna heeft hij de boerderij in brand gestoken en de hand aan zichzelf geslagen. Het weer, wolkenvelden en plaatselijk mist. Ook morgenochtend nog nevel en mist, maar geleidelijk aanbreekt de zon door...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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Er moet een leger in je lichaam in gespoten worden, als het ware, om die bacterie eh, tot kalmte te brengen, dat die niet verder uitbreidt. Want ik heb die foto's ook gezien van mijn longen. Nou, het was werkelijk verschrikkelijk, het staat er helemaal onder. Het was groot nieuws deze week. Zorgelijke berichten van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een niet te behandelen versie van tuberculose zou wereldwijd opduiken. En ook in Nederland. Hoe erg is het eigenlijk en waarom is er dan nog steeds geen nieuw medicijn? Daar gaan we het straks over hebben. De maan, hij hangt er toch al een tijdje. En toch is nog altijd niet helemaal duidelijk hoe die maan daar is gekomen en hoe die is ontstaan. Een nieuwe theorie werd afgelopen week gepresenteerd en die bespreken we zo meteen. Waarom krijg je kippenvel als je in een warm bad stapt? Die vraag werd gesteld door luisteraar Hein de Winter. Dat gaan we zo beantwoorden. Maar we beginnen in Almelo waar we de vraag opwierpen... wat wetenschap eigenlijk is. Ja, Wat is wetenschappen? Dat is uh, dat je jezelf gewoon uh, kan verbreden, zeg maar. Tot meer knowledge en. Uh, om jezelf te verrijken. Wat moet je over weten dan? U overvalt mij eigenlijk. Ik vind dat we het nodig hebben, ja. Maar anders dan, uh, waren we misschien nog uh, met elkaar in Afrika gebleven. Boeit me echt niks. Misschien kun je er wel veel mee doen, maar dat weet ik ook zo niet. ik zit mee wat je vraagt. Ik heb zo'n verschrikkelijk oomloos accent. Als je wetenschappers hebt die dingen gaan bedenken. dus niet echt onderzoeken, maar bedenken. Uh, ja, dan gaat het fout met de wetenschap. wetenschap dus, komend uur. Een pil tegen overmatige eetlust bijvoorbeeld, dat zou nou eens een machtig wapen zijn in de tegen, strijd tegen vetrollen en tussendoortjes. Zo'n medicijn is al jaren in de maak, maar de bijwerkingen bleken tot nu toe steeds te groot. Tot deze week, want in het gerenommeerde tijdschrift Molecular Psychiatry werd een doorbraak gemeld in de zoektocht naar een pil tegen de vetzucht. In de studie Rocher Adan, hij is moleculair farmacoloog en leider van de onderzoeksgroep. Goedenavond en uh, welkom. Goedenavond. Ja, er lijkt toch weer hoop te gloren hè, voor, de, voor de pil tegen de vetzucht. Het was een goede week dit. Ja, het was een goede week. Het was ook al in de Verenigde Staten zo... dat er uh, deze maand twee nieuwe geneesmiddelen de markt uh, op mochten. Dat gaat om uh, locarcerine, een uh, middel dat werkt via het serotonergisch systeem. En het gaat om uh, ximia. Dat is een uh, combinatiepreparaat van uh, een antiepilepticum, topiramaat... met fenteramine, wat een uh, sympatico mimeticum uh, is... Plechtige termen, maar dit zijn afslankpillen. Dat zijn afslankpillen inderdaad. En uh, dat soort. Uh, met name dat serotonergische systeem in de hersenen. En daarvan is bekend dat het een belangrijke rol speelt. Bij, uh, bij, bij verzadiging. En er waren ook in het verleden al middelen die daarop werkten. Onder andere ciputermine, wat op de Nederlandse markt verkrijgbaar was. onder de naam reductil. Maar er waren toch te veel bijwerkingen. En dat kwam met name omdat dat serotonine. die receptoren van, die, die, waar serotonine op werkt. Die komen ook in het hart voor. En daar was een effect op, op, op hartritmestoornissen. Vandaar dat men die, die middelen uit de markt genomen heeft. Nou liggen de schappen bij de drogist vol met pillen tegen vetzucht... maar die beweren allemaal te werken op de maag en, en de spijsverdering. Voor de duidelijkheid, hier gaat het om het brein. Deze pillen werken allemaal in je hersenen. Ja, deze pillen werken in tegenstelling tot een ander middel. Bijvoorbeeld orlistat is een middel wat op het maaglipase werkt. Dat zorgt ervoor dat je je vet niet meer goed kunt afbreken. Een nadeel daarvan is dat als je wel vet eet, dat je diarree krijgt... En dat, nou Dan leer je dus wel af om vette maaltijden te nemen. Want dan krijg je diarree. En dan ja, je misschien maar je, dat het uiteindelijk dan ook op de hersenen werkt. Als je, je permanent je... diarree hebt, dan val je wel af. Maar heb je verder nog steeds geen leuk leven. Ja, precies. Dus dat leer je wel af. Dus uiteindelijk werkt dat misschien ook wel uh, op, op de hersenen. In ieder geval verandert dat ook je gedrag. Maar deze nieuwe middelen die werken inderdaad op het, uh, op het zenuwstelsel. En eigenlijk uh, is dat ook iets wat uit genetische studies blijkt. Dat als we gaan kijken naar de verschillen in mensen wat betreft lichaamsgewicht... en welke genen daar een rol bij spelen... dan blijkt het dat alle genen die dat doen in de hersenen werken. Dus het is ook niet verwonderlijk dat geneesmiddelen... Die, dat afslankpillen dat die ook werken op de hersenen. Dikke mensen hebben gewoon meer honger. Ja, dat is uh, op een bepaald moment... Als je eenmaal te veel eet, dan past je lichaam zich daarop aan. Dus je hersenen die denken van... oh. Nu is er blijkbaar een nieuw setpoint. Als je dan vervolgens probeert om uh, weer af te vallen... dan, dan gaat je lichaam gaat een signaal geven van... hé, hey, maar we zaten toch op dat hogere niveau. En dan krijg je weer honger. En al die middelen die nu op de markt verschijnen... die worden ook gegeven in combinatie met, uh, met, met uh, lifestyle intervention. Dus dat je tegelijkertijd ook wel je eetgedrag moet, uh, moet aanpassen. Maar al met al is dit dus een pil die... Uh... Iets ertegen doet wat, wat iedereen wel heeft meegemaakt... waarom het zo moeilijk is om, om af te vallen. Ja, dus al die middelen die nu de markt op verschijnen... die helpen je bij het, uh, bij het afvallen. Dus het gaat om de twee middelen waar ik het net over had. In de, die zijn in de Verenigde Staten zijn die op de markt te komen. Dat is één pil die werkt op het serotonergensysteem. En het interessante is dat die alleen werkt... op receptoren van serotonine in de hersenen... en niet op die in, uh, in, in, in het hart. En daarnaast is er... Uh, is er ja, ook een middel, dat is uh, Xymia, dat, uh, dat is ook een eetlustremmer. En die werkt niet via, via serotonine, maar die werkt als een, uh, op, op het noradrenergesysteem met name. Het, het begon ermee, de, iedereen die wel eens gebloot heeft, een jointje heeft gerookt. Ik vind het een tamelijk suffel hobby, maar er was een tijd dat ik daar anders over dacht. En dan ging ik wel eens lekker blowen en dan een vage muziek luisteren. En dan kreeg je daarna een enorme vreedkick. Dan, dan, dan alles wat los en vast zat, dat, dat ja. moest gegeten worden. Dat klopt, het is de, de raarste uh, dingen. Gebruik gegeten. gebruik van, van cannabis is inderdaad geassocieerd met, met honger. Je krijgt dan honger en dan kan je een enorm grote maaltijd er wegstouwen. Uh, dat is inderdaad zo. En dat was voor jullie uh, een van de sleutels naar het ontdekken van de ja, nou, Waar het eigenlijk design. om gaat hier is het, het middel Rimona-band. Dat is een tijdje geleden, was dat in Europa op de markt verkrijgbaar. Het heeft eigenlijk de Amerikaanse markt nooit bereikt. En dat middel, dat uh, werkte ook op, uh, op, op cannabis-receptoren. En dat zorgde ervoor dat de, de werking van je de, van de, van, van endocannabide. dus we maken in onze hersenen ook een stof aan... die werkt op dezelfde receptor als waar cannabis op werkt... En uh, die stof, die Romonaband, was in staat om die werking te onderdrukken. En de vondst die wij gedaan hadden was dat eigenlijk die receptoren die voorkomen in, uh, in de hersenen, die, uh, die cannabisreceptoren, die zijn ook actief als er geen endocannabieden aanwezig zijn. Die hebben dus spontane receptoractiviteit. En wat Remonaband doet is dat het niet alleen de werking van de endocannabide blokkeert, maar tegelijkertijd ook die receptor, die spontane receptoractiviteit onderdrukt. En wat wij gevonden hebben, is als je zogenaamde competitieve antagonisten gebruikt... dat zijn eigenlijk middelen die net zo werken als rimoraband... maar alleen de werking van de endokinabieden blokkeren... maar die spontane receptiviteit intact houden... dat je dan eigenlijk helemaal geen bijwerkingen meer krijgt. Dus de bijwerkingen van rimonaband was met name... dat je angstig kon worden en je kreeg depressiviteit. En eigenlijk treedt dat bij die nieuwe middelen... die op dezelfde receptor werken, niet meer op. Dus als, als je gebloot hebt, dan krijg je ineens enorme honger. Dat is in, in wezen gewoon een stofje in je brein dat zegt uh, eten. Nu. Ja. En, en als je dat blokkeert op de een of andere manier... dan heb je minder eetlust en zal je dus minder geneigd zijn... om te gaan snacken en dus zal je afvallen. Ja. Maar de bijwerking daarvan is het dat je ook andere lust niet meer hebt. Dus dat, dat, ja, je, dat, dat je levenslust een, meteen ook Dat was ook een verdwijnt. nadeel inderdaad. Uh, en dat had ermee te maken dat de plaats waar die endocomieten... vrijkomen in de, in de hersenen... dat is met name in, de, in het eetlustregulatiecentrum in de hypothalamus. Dus op het moment dat je honger hebt dan is het ook een natuurlijke reactie dat je dan die endokunabide aanmaakt. En dan ga je ook eten. En cannabis werkt die, uh, boos die werking na van de, van de endokunabide. Als je dat blokkeert, dan heb je die, uh, die, die eetlust dus niet, dus niet meer. En waarom is het jullie gelukt om, om wel de eetlust uit te schakelen... maar niet alle andere levenslust? En, en uh, niet dat ineens de mensen bang worden of, of depressief? Nou, het blijkt dus dat... Uh, dat uh, die receptoren die verantwoordelijk zijn voor de depressieve klachten... en voor de angstgevoelens, die zitten ergens anders in de hersenen. En daar speelde die, uh, dat vrijmaken van die endocombiïde niet zozeer een rol bij. Het is eigenlijk juist goed dat die receptoren... enige spontane receptactiviteit hebben. Want dat zorgt ervoor dat je ja, beschermd bent om niet depressief te worden. Maar op het moment dat je die spontane receptactiviteit... gaat onderdrukken met een stof als rimonaband... Ja, dan krijg je die depressieve... Gevoelens. U zegt het wordt altijd voorgeschreven in combinatie met andere therapie. Met lifestyle change. Dus je moet hoe dan ook minder eten en, en meer bewegen. Alleen je krijgt er dan om te helpen een, een medicijn bij. Hoe weet je dan in het onderzoek dat het medicijn precies heeft geholpen. En niet het dieet of de sport. Ja dat is natuurlijk een, uh, dat is een moeilijke vraag. Ja, het is, ik denk dat het gaat natuurlijk altijd om een combinatie. Aan de ene kant heb je een aanleg. En aan de andere kant is er ook de omgeving. En in die interactie. Uh, ja, je, hebt, je krijgt van je vader en moeder een set genen mee. En daar moet je het mee doen. En vervolgens word je blootgesteld aan allerlei factoren. Dus ik denk dat die uh, geneesmiddelen die, uh, die, die werken met name aan de bagage die je meeneemt. Hè? Zo moet je dat ongeveer zien. Maar je moet er zelf ook wat aan doen. Dus ik denk altijd dat uh, afvallen een uh, combinatie zal zijn van, uh, van maatregelen in je leven. Dus minder eten, meer bewegen. En daar kunnen geneesmiddelen bij helpen. In termen van kilo's, hoeveel, hoeveel kilo's uh, verliezen mensen met dit soort medicijnen tot nu toe? Tot nog toe is dat tussen de 5 en de 10 procent lichaamsgewicht. Dat is het, uh, eigenlijk worden middelen pas uh, toegelaten tot de markt... als ze uh, ja, toch wel minimaal 5 procent lichaamsgewicht uh, verlagen. Dus als je 200 kilo weegt, dan, dan zou je uiteindelijk... Uh, 10 à 20 kilo verliezen. Ja, maar er zijn ook mensen die dan wel 50, 60 of zelfs meer uh, kilo's verliezen. Er is natuurlijk een enorme spreiding, want niet iedereen reageert daar hetzelfde op. En ook niet iedereen is even goed in staat om die, uh, die lifestyle uh, veranderingen door te voeren. U zegt, je, je bent op een bepaalde manier um, gemaakt. Dat zijn je genen, dat, dat is de, de aanleg. Maar dan is nog steeds de omgeving uiteindelijk uh, doorslaggevend. Ja, want als je, uiteindelijk gaat het over energiebalans. Dus als je, je neemt een bepaalde hoeveelheid calorieën neem je in... en je verbrandt calorieën door te bewegen... en ook omdat alle cellen in je lichaam energie verbruiken. Dus het gaat uiteindelijk in die balans. Dus als je, als je minder eet, dan zul je onroepelijk afvallen. Ja, maar het, uh, is het een erfelijke ziekte al met al vetzucht? Nou, in principe denk ik dat bij iedere ziekte er wel een erfelijke component is. Maar het is duidelijk aangetoond, met name als je één eigen en twee eigen tweelingen gaat vergelijken... dan valt het op dat één eigen tweelingen vaak veel, niet alleen even lang zijn, maar ook net zo dik. Dat is eigenlijk een sterke aanwijzing dat, uh, dat genen wel degelijk een rol spelen. Maar toch is het zo dat, er, uh, ja, dat de omgeving natuurlijk ook een belangrijke rol speelt. Onze maatschappij maakt ons dik, dat, is, dat wordt vaak gezegd met, met al die... Uh... Fastfoodketens en, en al die uh, fruiten, hoe noemen we dat, chocoladeautomaten. Maar wat hopen jullie precies te bereiken met, met deze pil? Waarom is het zo belangrijk om er toch een pil tegen te, te ontwerpen? Nou, het is natuurlijk zo dat uh, overgewicht een uh, risico, een lange risicofactor is voor het ontwikkelen van uh, hart- en vaatziekten en voor uh, type 2 diabetes. Dus uh, daarom is het ook belangrijk dat we dat, uh, dat we dat terugdringen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk één belangrijke component wat mensen vaak niet realiseren... is dat er heel veel vloeibaar calorie uh, rijk voedsel is. Hè. Dat noem ik even zo per se voedsel. Want een, uh, een, een glas cola heeft gewoon enorm veel uh, suiker. Zeker wanneer het een suikerhoudende frisdrank is. Maar ook in alcohol en wijn zit veel, zitten veel calorieën. En eigenlijk uh, kan je lichaam daar niet goed mee om. Je, die detecteert het hoeveelheid calorieën niet zo goed. Als je ergens op koud en als er veel vezels in, uh, in de voedsel zitten... dan komen er andere signalen naar je hersenen toe... dan wanneer je iets drinkt en toch calorieën binnenkrijgt. Het is bijvoorbeeld veel gezonder om een sinaasappel te eten... dan een glasje oranje. om die reden. Dat, dat wist ik niet. Um, nu heeft de farmacie er weer uh, vertrouwen in. De, de, de pil kan er uh, al met al komen. Denkt u ook dat het financieel misschien wel eens een gat in de markt zou kunnen blijken? Ja, kijk, het is natuurlijk wat die farmaceutische industrie natuurlijk hoopt. Het is als die pillen werken... Uh, we weten eigenlijk wel, als je die pillen dan stopt... dan heb je toch een kans dat je weer terugvalt in het oude patroon. En wat die farmaceutische industrie natuurlijk graag wil... is dat je de rest van je leven zo'n pil blijft slikken. En dat, dat, zijn, dat is een enorme markt, als dat het geval zou zijn. Als alle te dikke mensen elke dag een pil zouden nemen, dan... Uh wordt er iemand Ja, dat is vanuit het perspectief heelrijk. van de farmaceutische industrie... is dat natuurlijk een aantrekkelijk uh, iets, ja. Rozea dan, moleculair farmacoloog aan het UMC Utrecht. Uh, dank en succes met het verdere onderzoek. U luistert ja, naar Labyrinth nou, labirint op Radio 1. Straks gaan we het hebben over die goede oude maan. Waar komt die maan eigenlijk vandaan? Maar we gaan nog even verder met meneer Adan met onze hitparade. <lacht> Ik heb het! Eureka! Onze hitparade van grote recente wetenschappelijke doorbraken. Het werkt als volgt. Eén onderwerp wordt toegevoegd door een van onze gasten... maar dan moet hij er wel weer eentje afknallen. Vorige week bijvoorbeeld sneuvelde de menopauze voor Speller... want cardioloog Angela Maas was er nog niet helemaal van overtuigd... dat hij werkelijk al aangetoond was. Zij bracht wel iets nieuws in. De criteria voor autisme zouden anders moeten zijn voor jongens dan voor meisjes. En dat was een pleidooi van de Nijmeegse psychiater Rutger Jan van der Gaag. Hij denkt dat autisme bij meisjes vaak niet wordt opgemerkt... omdat het een net iets andere diagnose is dan bij jongens. Hadden we ook nog um, de atmosfeer. De door de mens geproduceerde broeikasgassen komen niet allemaal in de atmosfeer terecht... omdat de natuur nog steeds blijkt, um, in staat blijkt om dingen op te nemen. Blijkt uit Amerikaans onderzoek. We hadden nog de nieuwe evolutiesprong van de mens. De mens evolueert nog steeds, maar niet geleidelijk, maar in sprongen. En we staan aan de vooravond van zo'n evolutionaire sprong... omdat we ons zo snel hebben voortgeplant de laatste decennia. Junk-DNA is geen rommel. 98,5% van ons DNA werd jarenlang gezien als overbodige rotzooi. Maar junk-DNA blijkt wel degelijk een functie te hebben. Er zitten namelijk allerlei schakelaars en dimmers voor onze genen in. En onze eigen favoriet. Ik denk dat we het hebben. You agree? Yeah. Hij was er al een keer uitgeflikkerd van... ja, wat hebben we nou eigenlijk aan zo'n Hicks-deeltje? Het zegt me allemaal niks. Maar hij staat er gelukkig weer in. De ontdekking van het Hicks-deeltje, de wetenschappelijke hit van de afgelopen zomer. Meneer Adam, wat gaat u eruit gooien? Het zou zelfs het Hicks-deeltje mogen zijn. Nou, ik uh, wil de, de evolutie van de mens, uh, de, die, die wil ik er, uh, er, eruit hebben... Waarom? Uh, eigenlijk, ja, dat was een, uh, ik zag dat het een science-publicatie is. Het ging er eigenlijk over dat er uh, een enorme expansie is van, uh, van de humane populatie. En daarmee er ook uh, heel veel mutaties uh, bij komen. Dat is inderdaad uh, belangwekkend in onderzoek. Maar ja, ik vond het eigenlijk zo logisch dat ik dat nou niet echt heel erg vernieuwend vond. Ja, daar zit ook weer wat in. Nou, weg ermee dan. En welk onderzoek heeft u recent gelezen waarvan u dacht, nou, dit vind ik zo ontzettend belangwekkend en dit vind ik zo groot, dit moet erin? Ja, dat was in uh, augustus, is, is er een publicatie verschenen in het uh, tijdschrift Nature van een uh, collega Scott, Scott Sternson. En eigenlijk gebruikt hij daar twee nieuwe technieken die voor de neurowetenschappen heel erg belangrijk zijn. Eén daarvan is uh, zogenaamde optogenetics. En dat is een uh, techniek waarmee je met behulp van licht neuronale activiteit kunt sturen. En het is wel aardig te, te weten hoe dat precies ontdekt is. Dat is destijds ontdekt omdat men wilde weten hoe het nou toch kwam dat algen kunnen migreren naar licht. En uh, men heeft vervolgens het uh, eiwit gekloneerd dat daarvoor verantwoordelijk uh, was. En dat bleek een eiwit te zijn dat gevoelig is voor licht. En als je er licht op schijnt, dan, het, het is een, een jong kanaal, dan gaat het jonkanaal open. En toen bedachten de neurowetenschappers: hé, hey, als we dat nou eens, dat, dat alge eiwit in zenuwcellen kunnen brengen... dan kunnen we misschien wel met behulp van licht... kunnen we neuronale activiteit beïnvloeden. En dat bleek verrassend goed te werken. Dat is ook iets wat wij in Utrecht gebruiken. Daarnaast is er een andere techniek... waarbij je ongeveer hetzelfde kunt doen... Met een, met een stof die werkt op een receptor. En die is een receptor die gemuteerd is... zodat hij niet meer gevoelig is voor signalen uit het lichaam... maar wel voor een, voor een chemische stof. En op die manier kun je... Dus met die chemische stof, ook weer neuronale activiteit, selectief activeren als je zo'n receptor tot expressie brengt op bepaalde neurale circuits. Want het is voor uw werk ontzettend belangrijk om precies te weten welk stofje en stroompje zich waar in het brein uh, begeven. Ja, het is heel belangrijk te weten welk neurale circuit precies bela belangrijk is voor welk gedrag. En in dit geval gaat het dus over eetgedrag. En met behulp van deze twee technieken, optogenetics en zogenaamde designer receptors... was men in staat om een heel circuit wat betrokken is bij, uh, bij honger, om dat te ontrafelen. Dus u kunt een vreedkik echt volgen in het brein? Bij wijze van spreken wel, ja. En het aardige was bovendien nog dat het een verklaring gaf... voor de eetlust die uh, toegenomen is bij Prader-Willi-patiënten. Dus ik vond het uh, een, een, een indruk, indrukwekkend uh, artikel. Nou, fantastisch. Hij, uh, hij staat erin. Dank u wel, Roche. Herdank. De maan, hij hangt er toch al een tijdje, onze goede oude maan. En al eeuwen breken wetenschappers zich het hoofd over de vraag... hoe die klompsteen daar aan onze hemel is gekomen. En we begrijpen het nog steeds niet. Afgelopen vrijdag kwamen onderzoekers met twee nieuwe theorieën. En onze gast van vanavond, maanonderzoeker Wim van Westrenen... is er alvast heel enthousiast over. Hartelijk uh, welkom. Goedenavond. Wat waren eigenlijk de oude theorieën? Wat voor theorieën zijn er in de loop der eeuwen allemaal de revue gepasseerd... over hoe de maan daar komt? Oh, er zijn er een heleboel de revue gepasseerd... omdat ja, iedereen die naar de maan kijkt denkt wel eens van... Oh, hoe zou die daar nou, nou komen? Maar de, de belangrijkste theorieën van de laatste 50 jaar... zijn dat de maan tegelijkertijd met de aarde is gegroeid. Dus dat ze toevallig op dezelfde plek, dezelfde afstand van de zon... tegelijkertijd uh, gegroeid zijn. En de aarde toevallig iets groter dan de maan. Een andere theorie was dat de maan ergens anders in het zonnestelsel gevormd is. Dat hij daarna uh, steeds dichterbij is gekomen en door de aarde is ingevangen. Dat waren eigenlijk de twee hoofdtheorieën die, uh, van de laatste vijftig jaar. Daarvoor was er een theorie van uh, meneer Darwin, de zoon van de beroemde bioloog. Die dacht dat uh, de maan simpelweg een stukje aarde was dat uh, uit de aarde was geslingerd. Gewoon afgebroken? Ja, eigenlijk gewoon afgebroken, ja. Of, of in de vloeibare fase, als, als een soort, wanneer je een puistje uitknijpt, dat daar pff, dan ineens de, de maan ja, was. Ja, ja, eigenlijk, eigenlijk precies zo. Ja. dus als een, de aarde in dat model was, de aarde een heel snel draaiende druppel, en daar is een klein druppeltje afgesplitst, dacht hij. We gaan uh, luisteren naar meer waanzinnige ideeën die er door de eeuwen heen over de maan waren. In 1930 heeft meneer Kerkhoff. Dat was de administrateur van uh, de maatschappij Zeebad Scheveningen, uh, in eigen beheer een paar uh, boeken uitgegeven en uh, de titel daarvan van die boekjes was Het maanprobleem opgelost. Um, in zijn theorie was er ooit een oeraarde en die oeraarde die kende geen oceanen, maar um, uh, de continenten die uh, sloten tegen elkaar aan. En een van die continenten was uh, maanland. Nou, en die oeraarde, dat was een soort effen bol... zonder bergen, zonder dalen. En die was een stuk kleiner dan tegenwoordig. En toen kwam er opeens een komeet voorbij... de Salvator Mundi, noemt hij hem, de redder van de wereld. En door die komeet werd maanland er als het ware afgeschept. Dus een van die continenten werd van de aarde afgeschept En die uh, belandde als afzonderlijke planeet in de hemel... Nou, op aarde had dit een, een reactie van waterstof en magma tot gevolg. En dat leidde dan tot de, de zondvloed. En het water van de zondvloed, dat water verzamelde zich voornamelijk in dat gat. Dat was geslagen op de plaats waar dus ooit uh, maanland uh, had gelegen. En dat was dus de Stille Zuidzee. Mensen zien natuurlijk als ze naar de maan kijken dat daar ja, een vorm in, in te zien was in al die kraters en die schaduwen. En um, ja, ze hebben dan er ofwel vaak een gezicht in gezien... of bijvoorbeeld een mannetje met een takkenbos op zijn rug. Heel globaal uh, komt het erop neer dat uh, iemand een zonde begaat... en uh, uiteindelijk verbannen wordt naar de maan. Dat is globaal, het verhaal van het mannetje in de maan. Er zijn ook uh, culturen die er bijvoorbeeld een haas of een rat uh, inzien uh, in de maan. Maar uh, bij ons is het een mannetje. Zoals jullie misschien weten... Is er een theorie dat op de maan uh, vaten zijn uh, opgesteld? Waarin alles zit wat op aarde verloren is gegaan. Uh, en ook de menselijke intelligentie is ruimschoots aanwezig op de maan. Nou, als je bijvoorbeeld op aarde krankzinnig wordt en je verstand verliest, dan verdwijnt dat naar de maan. <lacht> ja, dus de maan is de, de grote verzamelplaats van alles wat op aarde verloren is gegaan. Naar alle wetenschap komt fantasie kijken. Ik bedoel, het creatieve moment is natuurlijk de wilde hypothese. En vervolgens uh, dient de wetenschapper er wel eens aan te doen om dat te onderbouwen. U hoorde schrijver Matthijs van Boksel en onderzoeker Theo Meder met uh, maffe maanverhalen. Wim van Westreden, maanonderzoeker van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Nu is er dus een nieuwe theorie, of eigenlijk twee nieuwe theorieën over uh, het ontstaan van de maan. Waarom bent u er zo opgewonden over? Uh, nou, het, het interessante is eigenlijk dat uh, uh, de theorieën die nu zijn uitgekomen, die, die was er eerder al. En dat was namelijk dat uh, de maan is ontstaan uit een grote botsing tussen de aarde en een andere planeet. Maar de afgelopen dertig jaar werd ervan uitgegaan dat die botsing was met een planeet ter grootte van ongeveer Mars. Flinke, flinke botsing. En dat het een zijwaartse botsing was. Dus dat, dat die, uh, uh, die planeet ons maar voor een deel raakte en dat uit de brokstukken daarvan de maan was ontstaan. Uh, nou weten we weten al een jaar of vijf uh, tot tien dat die theorie eigenlijk niet kan kloppen. Want die theorie, computermodellen van zo'n botsing... die leiden tot een, een maan die, uh, uh, die een samenstelling heeft... die heel anders is dan, dan de samenstelling die we meten. We hebben in de jaren 60 en 70 maanstenen teruggebracht naar de aarde. Die kunnen we nu ontzettend goed van de samenstelling meten. En daaruit blijkt telkens weer in de laatste vijf jaar... dat de maan eigenlijk heel erg lijkt op de buitenkant van de aarde. Nou Die oude botsingsmodellen... die die komen daar helemaal niet mee overeen. Die voorspellen dat de, de maan bestaat uit vooral brokstukken... van dat object dat tegen ons aanvloog. Nou, deze nieuwe, twee nieuwe theorieën die gaan voor het eerst in... op die problemen die je hebt met de, met de chemische samenstelling van de maan. Die, uh, die twee, uh, twee verschillende uh, theorieën uh, laten weer botsingen zien... maar eigenlijk totaal andere botsingen dan tot nu toe werden aangenomen. Dus de ene theorie gaat, gaat uit van een botsing tussen de aarde, zo groot als we nu zijn, en eigenlijk een tweede aarde, net zo groot, die frontaal tegen elkaar aanbotsen. En uit de brokstukken krijg je dan een aarde zoals de onze en een maan, die dan heel erg lijkt op, op de aarde. Dus dat komt beter overeen met uh, wat we weten over de maan. En die andere theorie begint met een aarde die ontzettend snel om, om haar as draait. Dus een, een dag in dat model duurt maar iets meer dan twee uur. Veel, veel korter, ja, tien keer zo kort als vandaag. En als je uh, een hele kleine inslag hebt op, op zo'n heel snel draaiende aarde... dan kun je ook een maan maken met een samenstelling die veel meer lijkt... op die van de aarde dan de oude modellen lieten zien. Het zijn allemaal uh, hele leuke theorieën, maar hoe, hoe kun je dat ooit aantonen? Hoe kun je dat ooit onderzoeken? Nou, Het is, het is heel moeilijk om te onderzoeken, want eigenlijk het, het enige bewijs dat je hebt... Is, is de maan zoals we hem nu hebben en, en de aarde zoals we hem nu hebben... Nou, op de aarde is er heel veel veranderd door de tijd heen. Je hebt oceaan, je hebt verwering, hele oude stenen zijn allemaal verdwenen. Nou, de maan, die, daar heb je geen atmosfeer, geen weer. Dus daar zijn de oude processen beter bewaard. Maar uiteindelijk is het bewijs voor alle theorieën van maanvorming... dat je, ja, dat je, dat je de maan moet verklaren zoals die nu is. Dus, en het andere wat je moet verklaren is... de de draaiing van de aarde en de draaiing van, van de maan. Dus die model moet daarmee uh, kloppen. Dus computermodellen maken van hoe die aarde er dan uitzag... hoe die maan eruit zag, hoe die andere planeet eruit zag, uh, dat soort dingen. En de chemische samenstelling, die is, die is heel erg belangrijk. Um, we hebben op de maan gelopen, althans uh, onze soortgenoten hebben daar gelopen... Uh, partijtjes golf gespeeld uh, zelfs, ja. wat natuurlijk een beetje onzin was. Maar uh, ze hebben ook stenen meegenomen. Ja. Is het makkelijk om die stenen uh, even te lenen voor onderzoek? Uh, nee, dat is niet zo makkelijk. Dat, uh, die liggen bijna allemaal in de Verenigde Staten. En je kunt daar wel, iedereen die wil, kan een uh, verzoek doen om uh, metingen te doen aan maanstenen. Maar dat verzoek wordt alleen ingewilligd als je al een heel lang track record hebt van het soort metingen dat je wilt doen. Dus dan moet je eerst laten zien dat je aardse stenen heel nauwkeurig kunt analyseren en dan kun je zeggen nou zou ik het graag ook op een maansteen willen doen. En er is nog nooit uh, op zo'n maansteen iets gevonden... wat niet ook gewoon op aarde te vinden is? Nou, het is juist zo dat die maanstenen... we hebben nu steeds betere technieken... dus we kunnen steeds nauwkeuriger die samenstelling meten. En hoe meer we kijken, hoe meer juist de maan op de aarde begint te lijken. En dat klopt er dus niet met eigenlijk al die oude theorieën van, uh, van, uh, van maanvorming. Dat duidt op een, op een brokstuk uiteindelijk? Dat, dat duidt eigenlijk op een brokstuk van, uh, van de aarde... En, nou, daar zit een beetje de clue van die nieuwe artikelen. Die nieuwe artikelen gaan nog steeds uit van een, van een botsing. Dus dat je iets, iets uh, buiten de aarde nodig hebt om een stuk weg te slingeren uit die aarde. Maar uh, waar de artikelen een beetje overheen stappen, is dat die mo nieuwe modellen ook laten zien dat je helemaal, misschien helemaal geen botsing meer nodig hebt. Want die nieuwe theorieën gaan uit van een heel snel draaiende aarde. Dat werd tot nu toe altijd uh, weggewuifd van dat kan helemaal niet, de aarde kan helemaal niet zo snel draaien. Die nieuwe botsingsmodellen gaan er wel van uit. Maar als je zo snel de aarde kunt laten draaien... dan kun je hem ook nog sneller laten draaien. en kun je gewoon een stukje... Verliezen. In, in, in, in, in dat is al eigenlijk haast... al dat, dat 200 jaar oude idee van meneer Darwin... Maar als, als de aarde zo snel draaide, hoe is die dan ooit op een gegeven moment zo langzaam gaan draaien zoals nu? Die dagen die slepen voorbij. Ja, nou, dat, dat is de, de, de vernieuwing in een van die twee nieuwe artikelen, is dat ze een mechanisme hebben gevonden waarmee je uh, de aarde door de tijd heen zoveel langzamer kunt laten draaien. En dat heeft te maken tussen de interactie tussen de aarde, de, nieuw, de nieuwe maan die heel dicht bij de aarde stond, en de zon. Dus door de, de aantrekkingskracht tussen die drie lichamen lijkt het erop dat je toch heel veel van die... Initiële draaiing kwijt kunt raken. Nou, dat is heel mooi voor die nieuwe modellen met een botsing, maar het betekent ook dat allerlei andere ideeën die weggewuifd zijn omdat de aarde nooit zo snel kon draaien in het begin ook weer op tafel komen. De, aar, de maan is al met al wel een beetje suffer geworden. Hè? In, in de loop der, der eeuwen eerst dachten we dat er mannetjes opliepen... en dat het een heel andere exotische omgeving was. Toen moesten we er per se naartoe en toen waren we er... en toen bleek er eigenlijk helemaal niks te beleven. Nu, nu willen we er geloof ik niet eens meer naartoe... en nu blijkt hij ook nog eens gewoon op aarde te lijken... en gewoon een brokstuk te zijn. Ja, dan moet je toch een klein beetje tegenspreken. Dus het is juist toch al die informatie die we hebben... We weten nu veel meer over de maan dan eerst. En het is waar, er zijn geen actieve vulkanen of enorme aardbevingen. Dat is waar, er zijn geen oceanen. Maar eh, als je wil weten hoe onze eigen aarde vroeger werkte, moet je weten hoe die maan is ontstaan. Want nou ja, als je kijkt naar die modellen van die nieuwe modellen, oké, okay, dan maak je een maan. Maar wat er gebeurt op aarde is ook heel anders. Als de botsing nu ineens met een veel groter object was was de situatie op de aarde vlak na die botsing totaal anders dan we eerst dachten. Dus de maan is juist fascinerender dan ooit, kunnen we eigenlijk ja, stellen. precies. Nou, als u vanavond nog even buiten komt, vergeet niet naar boven te kijken... want de maan is fascinerender dan u denkt. Bedankt, Wim van Westrenen, maanonderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. U luistert naar Labyrinth op Radio 1. Straks gaan we naar Borneo, maar we gaan even verder met de luisteraarsvraag. In de rubriek. Post, want u kunt elke week een vraag stellen. Nou, iets waar u mee rondloopt, wat u altijd al heeft willen weten. Labirintradio@vpro.nl en geen vraag is ons te gek. Hein Winter, welkom in de studio. Hallo. Je had een, uh, een vraag. Ja. Vertel. Nou, mijn vraag was, waarom als je in een warm bad stapt... waarom krijg je dan soms kippenvel? Ja, heb je dat, dat heb je zelf wel eens meegemaakt. Dat heeft ja. iedereen wel eens meegemaakt. Heb je enig idee zelf? Nee, geen idee eigenlijk. We hebben iemand gevonden die het eigenlijk wel zou moeten weten, vinden wij. Jan Egermond, fysioloog verbonden aan de Universiteit van Leuven. En medeschrijver van het boekje Kippenvel op je huid en vlinders in de buik. Goedenavond. Goedenavond. Hoe kan dat? Je stapt in een warm bad. Dan, dan krijg je het dus ineens heel warm en dan krijg je kippenvel... wat doorgaans toch met koude wordt geassocieerd. Ja, inderdaad. Een boeiende vraag. en Ik vind het knap van heen dat hij met die vraag naar voren komt... Maar laten we eens kijken wat er gebeurt bij kippenvel. En eerst gewoon eens de vraag stellen, wat is kippenvel nu? Wel, daarvoor moet je weten dat er in de huid kleine spiertjes aanwezig zijn die verbonden zijn met de huidharen. Wanneer nu die spiertjes samentrekken, dan gaan de haartjes recht staan en tussenin worden andere stukjes huid naar binnen getrokken. En het resultaat is dus een huid die omhoog naar beneden gaat en dat is een dus typische kippenvel, zoals we dat allemaal wel kennen. Goed, nou dat is gewoon de beschrijving. Vraag is dan: wanneer trekken die spiertjes samen? Wat maakt nu dat het lichaam die spiertjes recht zet en dat we dus kippenvel krijgen? Wel, dit gebeurt vooral, en dat had je zelf ook al wel eh, gezegd: dit gebeurt vooral wanneer we het koud hebben. Immers, hè, wanneer we die huidhaartjes recht zetten, dan zal de lucht die boven het lichaam, boven de huid zit, blijven stilstaan. En die stilstaande luchtlaag verhindert verdere afkoeling. Een reflex tegen en afkoeling dus. Natuurlijk moet je weten dat bij de moderne mens, bij ons, is die reactie niet meer zo zinvol. We hebben weinig lichaamsbeharing, we hebben zeker vast geen vacht meer en wij dragen een kleding om ons tegen koude te beschermen. Maar bij de oermens, onze verre, verre voorouder, was dat een belangrijke reflex tegen koude. En je ziet dat trouwens ook nog bij dieren in de winter. Zij gaan wel hun vacht en veren optrekken om zich te beschermen tegen koude. Nu, kippenvel als verdediging tegen koude verklaart natuurlijk niet waarom je kippenvel kan hebben wanneer je je teen in een warm waterbad steekt. Hier moeten we dan wel de verklaring zoeken in wat we noemen de schrikreactie van het lichaam. En wanneer je plots schrikt, dan is het zo dat er in het lichaam een heleboel reacties optreden. Bijvoorbeeld je hart gaat sneller kloppen. Heb je al wel eens zelf gevoeld, neem ik aan. Maar een, een andere reactie, reactie die optreedt bij schrik is dat die huidspiertjes samentrekken en dan krijg je dus weer om kippenvel. En dat zie je ook bij dieren. Als je eens kijkt naar een hond die angstig wordt, dan zie je dat hij zijn nekharen helemaal rechtop zet. En dat is eigenlijk het kippenvel bij de hond. En zo ziet die hond er angstaanjagender uit voor zijn omgeving. Maar wat er dus gebeurt hè, als je je voet in warm water steekt, is gewoon een schrikreactie. En de vraag is dan natuurlijk, wat hebben koude en schrik dan gemeen? Waarom heb je in de twee situaties eenzelfde reactie, antwoord van het lichaam? Wel, dat heeft te maken met een bepaald hormoon. Adrenaline noemt het eigenlijk. En dat is een, eigenlijk is dat een signaalstof die in het lichaam vrijkomt wanneer het lichaam stress, belasting ervaart. En nu is het zo dat voor het lichaam koude maar ook een schrikwekkende toestand, en plots verschrikken, is telkens een stresservaring. En het gevolg is dus dat we adrenaline vrijstellen, die spiertjes trekken samen, en we krijgen kippenvel in de beide situaties. Dat is zo'n beetje het hele verhaal uh, op je vraag. Dank Jan Egermond, Hein Winter. Is het helder? Ja, het is helder. Ja, dat, uh, volgens mij was het een mooie... Afgeronde uitleg, meneer Eggermond, dank u wel. Fysioloog verbonden aan de Universiteit van Leuven... en medeschrijver van het boekje Kippenvel op je huid en vlinders in de buik. En Hein Winter, dank uh, je wel voor je vragen en je ja, komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja. Een goede reis Goeie naar huis nog, ja. en straks een, een warm bad. Als u ook een vraag heeft, stel hem dan via labirintradio. We gaan het zo meteen hebben over de vergeten plaag tuberculose. Maar we gaan eerst nog even naar Borneo. Onderzoekers verzamelden daar op en rond de beroemde Kinabalu berg duizenden beestjes en planten. En onze verslaggever Laura Stek zocht mee met de biologen... en deze week speuren ze in het oerwoud naar stiloogvliegjes.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 Dat is één aspect. Daarnaast zijn het goede indicatoren voor de waterkwaliteit. Zodra een beek iets wat meer vervuild is of te voedselrijk is geworden... ...dan zijn de watermijten als eerste vertrokken. Hier, daar gaat hij. Voor de zekerheid nog even meenemen. Ik moet toch thuis onder de microscopen kijken wat het is. Voor mij was dat volstrekt onzichtbaar. Ja, het was heel klein. Het zat een beetje aan de ondergrens van de grootte van watermijten.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 redelijk wat nieuwe soorten heb, Maar het leukste is eigenlijk als je ook uh, nieuwe geslachten... of uh, genera, zoals wij dat noemen, hebt. Maar dan kan ik pas zien als ik thuis ben... en dan kan ik ze onder de microscoop bekijken. Dat was de laatste aflevering in de serie reportages... over de Naturalis-expeditie op Borneo, gemaakt door Laura Stek. Ze zijn allemaal terug te luisteren via wetenschap24.nl. Een vergeten plaag keerde ineens terug afgelopen week. Althans, zo leek het in het nieuws. Want de Wereldgezondheidsorganisatie uit de zorgen... over de verspreiding van multiresistente tuberculose... die overal op de wereld, ook in Nederland, weer opsteekt. En een niet te behandelen ziekte zou dan ook hier in Nederland... Uh, Aanwezig zijn. In de studio Martin Boré, tuberculosearts en tuberculoseonderzoeker. Verbonden aan het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen en Dekkerswald in Goesbeek, een tuberculosekliniek. En ook uh, welkom Jacques Neefjes, hoogleraar celbiologie van het immuunsysteem aan het Nederlands Kankerinstituut. Uh, welkom allebei. Ja. Um, meneer Boré, om met u te beginnen. De, ineens was het weer groot nieuws. De vergeten plaag tuberculose was, was weer terug. Het is uw vakgebied. Hoe heeft u daar naar gekeken? Nou ja, voor mij, voor mij is het geen groot nieuws. Ik bedoel, het speelt al, uh, al, al jaren. U ziet die patiënten binnenkomen. Ik zie die patiënten binnenkomen. maar U ziet die ze ook wel eens weggaan? Ik zie ze regelmatig weggaan. Want uh, tuberculose is over het algemeen een heel goed genezen ziekte. En de ziekte in Nederland nu, uh, is tot nu toe heeft een, een, een genezingskans van, uh, van, van boven de 95 procent. Dus als er gezegd wordt in de krant een niet te behandelen vorm van tuberculose, heeft u die al, ne al meegemaakt? Nee, die maken we in Nederland nog niet mee. Uh, tuberculose kun je indelen in het normaal gevoelige tuberculose... en resistente tuberculose. En ook in de resistentie heb je bepaalde graduaties, bepaalde verschillen. En je hebt de multidrukresistenten, maar je hebt ook de extreemresistente En sinds kort, en dat is misschien een beetje de reden waarom het de wereldpersga heeft gehaald, is er een zogenaamde total drug resistant, oftewel een totaal resistente bacterie opgedoken. Nou, daar wordt nogal wat wetenschappelijke discussie over gevoerd of dat werkelijk zo is. Maar in elk geval is het een groot probleem voor, eh, voor de landen waar die eh, TDRTB tb zich, uh, zich uh, voordoet. Dus je hebt uh, multiresistent en dan nog, nog multiresistenter. En dan heb je dus ook een soort oppermultiresistente uh... En daar kan je echt tegen aangooien wat je wil, maar het helpt niet. Ja, nou, dat is vooral in, in de landen waar het opsteekt. Als die in Nederland voorkomt, hebben wij nog wel een paar geneesmiddelen in de, in de, in de, in de, in de kast... waar we uh, eventueel succesvol mee zouden kunnen zijn, denk ik. Maar in de landen als India, Iran, uh, China, waar het uh, nu voorkomt... zijn de geneesmiddelen... en laten we nou eerst zeggen dat de hoeveelheid van de, mensen, uh, van de patiënten vrij groot is. En uh, het programma van, van dat soort landen kunnen uh, die behandeling eigenlijk niet aan... en is de sterfte in, in die categorie patiënten vrij hoog. Jacques wat is er nou eigenlijk misgegaan? Want het, het leek zo'n succesverhaal. Um, de meest dodelijke ziekte in de menselijke geschiedenis wordt het wel genoemd. Ja, 1 miljard doden wereldwijd door tuberculose. Toen in deze onder controle gekregen met antibiotica. En nu ineens zien we allemaal gaten in ons uh, afweerschild komen. Hoe kan dat? Ja, Het is eigenlijk niet het is eigenlijk een probleem voor wel meer infectieziektes. En dat heeft te maken met de wijze waarop uh, wereldwijd antibiotica misbruikt worden. Ze worden natuurlijk gebruikt om een infectieziekte onder controle te krijgen. Maar in het geval van tuberculose, met name is het probleem dat de uh, behandeling erg lang duurt, ook niet de meest plezierig is. Uh, en dat mensen vaak voor halverwege de behandeling stoppen waardoor de resterende bacteriën gewoon vrolijk weer terugkomen... en ook leren niet meer gevolgd te zijn tegen die antibiotica. Dus je maakt hem niet helemaal dood, maar je voegt hem een beetje op... hoe je om moet gaan met antibiotica. Ja, en dat is natuurlijk met name een probleem bij bacteriën... zoals de tuberculose baccyl, die heel traag groeit. Die is heel lang, daarom moet je je zo lang behandelen. Daarom gaat hij zo traag dood eigenlijk. En, en dat is eigenlijk een van de grote problemen. En, en daar zie je eigenlijk dat er wereldwijd eigenlijk... veel beter behandeld moet worden... Want in Nederland gaat het goed. En in Nederland hebben we heel nauwkeurige uh, strategieën om tuberculose onder controle te houden. Maar als je naar India gaat of naar Zuid-Afrika of naar uh, China, dan is dat niet het geval. Het probleem lijkt vooral te zijn landen die uh, net arm genoeg zijn om, uh, om tuberculose te hebben, maar niet zo arm dat ze geen antibiotica kunnen betalen. Dat klopt. Maar ja. de antibiotica is ook goedkoop. Dus, uh, daar ligt ook een ander probleem. Ja, dus als je het heel duur zou maken, dan is het natuurlijk wel weer het nadeel dat die arme landen het niet meer kunnen betalen. Dan zou er waarschijnlijk wat voorzichtig mee omgegaan worden. Maar nu, het is te goedkoop, het wordt gewoon meegesmeten. Het meest mooie voorbeeld is dan niet anti-tubercalose geneesmiddelen, maar andere, Zoals penicilline, die gewoon in de Nederlandse dierhouderij gebruikt wordt. En dan is iedereen verbaasd dat er uh, resistentie tegen dat soort uh, middelen komen. Want uiteindelijk, uiteindelijk zal een basil gewoon leren... hoe je die uh, antibiotica te lijf moet gaan. Ja, dat is evolutie. Ja, <coughs> nou, ik, ik wil dat even onderstrepen. En vooral voor tuberculose is dat een heel specifiek mechanisme. Maar wat er gebeurt bij tuberculose moet je lang behandelen. Mensen zes maanden, bij de normaal gevoelige En bij de resistentie nog veel langer. En je moet met meerdere middelen tegelijk uh, behandelen. Als je met één middel ge, uh, behandelt, dan gaat de resistentie optreden. Dat is echt bij tuberculose heel specifiek zo. Nou, en net wat jij zei, uh, het klopt dat landen die heel arm zijn... en weinig geneesmiddelen hebben, die ontwikkelen geen resistentie. Want die hebben de geneesmiddelen niet. Maar het zijn vooral de landen die iets rijker zijn... maar die hele slechte programma's hebben. Zoals India, uh, ook Zuid-Afrika, uh, China. Die, uh, jarenlang, uh, de voormalige Sovjet-republieken uh, die jarenlang gewoon slechte programma's hebben gehad... maar wel genoeg geneesmiddelen hadden. Daar is het re uh, resistentieprobleem vooral op, uh, op gedoken. Maar ah. goed, dan is er dus een, uh, een multi, <kwijnt> nog multier en uiteindelijk een, een, een zeer resistent uh, basilletje op de, op de wereld. Dat betekent dat die zich kan verspreiden en een nieuwe epidemie kan veroorzaken... die ook hier kan opduiken. Wat, wat zou er gebeuren als in Nederland dat soort gevallen uh, zich zouden melden? Nou, ik, ik ben daar zelf niet zo heel bang voor, net, om, om de, net wat, uh, wat collega Nevis zei... Uh, vanwege het feit dat, uh, dat we een goed systeem hebben in Nederland. We hebben een goed skinningssysteem. Maar als niks helpt? Als, ja, maar net wat ik zei, als, als, als die specifieke patiënten bij ons komen... dan hebben wij nog wel wat, wat geneesmiddelen in de, in, de, in, de, in de kast... die we zouden kunnen gebruiken. En die dus in feite niet echt total drug zijn. We hebben nog wat andere middelen, zoals chirurgie. En uiteindelijk, uh, voor de toekomst, uh, de, de komende twee tot tien jaar... komen een, een, een drietal nieuwe geneesmiddelen, uh, die zijn nu, uh, worden nu sterk ontwikkeld. En die komen op de markt, waardoor ik voor de Nederlandse situatie... niet zo, niet zo pessimistisch ben. Komma, maar dat gezegd hebben de is het in de wereld natuurlijk een heel groot probleem. Uh, en, en het feit dat het in Nederland geen groot probleem is... met de rest van de wereld wel, is juist het probleem van tuberculose. Tuberculose is altijd, heeft te weinig aandacht gehad... omdat het in de rijke landen weinig een probleem was. Het was juist in de arme landen een probleem. Dus daarom is ook deze epidemie, voor mijn gevoel... Uh, veronachtzaamd en uh, uh, er, geen, er geen voldoende aandacht aangeschonken. Uh, het grote probleem uiteindelijk is om een goed geneesmiddel te maken... Zeggen, je begint vandaag, je krijgt een heleboel geld. Dan ben je zo'n 10, 15 jaar bezig. Dan moet je geluk hebben ook nog. Dus met andere woorden, als op een gegeven moment resistentie ook tegen die laatste middelen gaat ontstaan. En je kan ervan uitgaan dat India wordt wat rijker, Sinem wordt rijker. Dus daar wordt het gewoon gedaan. Dan kan het toch zijn dat over 10, 15, 20 jaar. een baksilje komt die echt wel tegen niks meer reageert. Waarom maar duurt dat zo lang? Heeft. Is dat vanwege um, procedures en, en veiligheidsmaatregelen... Uh, dat je niet zomaar alles op de markt mag brengen? Nou, <laughs> er zijn een aantal redenen waarom het lang duurt. De eerste is, je moet überhaupt maar weten waar je moet beginnen. Dus je moet een beginstof zien te vinden. Nou, als je die gevonden hebt, dan moet je die verbeteren. En in die hele verbeteringsfase gaan al een heleboel geneesmiddelen... die redden het niet. Die kan je niet goed genoeg verbeteren. En wat houdt in verbeteren? Dat als je die slikt of inspuit... dat die gewoon niet bijvoorbeeld direct naar je urine gaan... of in je hersenen alleen maar gaan zitten. Dus dat die gewoon zich goed door het lichaam verspreiden... als ze ook een tijdje aanwezig blijven. En ook niet omgezet worden in iets wat heel toxisch is. Kortom, dat je wel de bacillen doodmaakt en niet de patiënt. Of dat ja, de verhouding dat, dat dode patiënten-bacillen ja, gunstig dat is, is. Dat is het concept eigenlijk. Dat <laughs> ja? Het streven. En dat is heel moeilijk. Dat we is gaan, moeilijk. We gaan eens luisteren naar een Nederlandse TBC-patiënt. Meestal komen ze uit Somalië of Oost-Europa. Maar soms zijn ook Nederlanders de klos. Het was al een tijdje zo dat ik veel last had van slijmen. Altijd hele enorme klodders moest ik altijd eruit gooien. En op een gegeven ogenblik werd ik ook heel erg moe. En het eten ging steeds slechter. Ik at niet meer. Ik viel af. Ja, ik denk dat ik moet toch eens een keer aan de bel gaan trekken, want dat, dat klopt niet. Dus ik ben naar de, de vergooienkliniek kliniek gegaan hier in Amsterdam. Daar hebben ze meteen bloed allemaal gecontroleerd en dat was allemaal goed een longfoto's gemaakt. En toen zei de dokter meteen daar van... die longen zijn niet goed, er is wat aan de hand. En toen kwamen ze ineens achter dat ik TBC had. Toen moest ik aan de medicatie. Toen kreeg ik een hele pak medicijnen van de GGD Amsterdam. Het knapte ook helemaal niet op. Ik bleef mij maar lusteloos voelen. Ik kon niet eten. En toen kwam er die zuster van de GGD... die kwam regelmatig langs hier om te controleren hoe het allemaal ging... En toen zei ze misschien een idee om eens een paar weken naar Sanatorium Beatrixoord te gaan, in Haren. Want Om een beetje aan te sterken. Ik zeg, ja, om heel eerlijk te zijn, ja, we gaan het doen. Ik trek het hier in huis ook niet meer. Dus ik, een paar dagen daarna werd ik opgenomen in Beatrixoord. En dan werd ik natuurlijk ook meteen weer helemaal gecontroleerd. En toen kwamen ze erachter dat ik toch een ernstige vorm van TBC had. <lacht> Wij zitten nu gewoon te praten, maar het is toch een besmettelijke ziekte? Ja, maar die besmetting die was net een dag of tien was die afgelopen. Dus we gingen eerst, eerst ging ik als het ware in een soort quarantaine, een kamertje apart. En dan moest ook iedereen die binnenkwam bij mij die moest een mondkapje voordoen. En uh, ik mocht er zelf eigenlijk helemaal niet uit, alleen maar onder begeleiding. Maar dat was na een ruime week was dat uh, gebeurd. Dan was ik niet meer besmettelijk. De medicijnen, dat, zijn, dat hebben ze ook heel duidelijk gezegd. Het zijn hele zware middelen, het zijn paardenmiddelen. Want dit moeten we, met alle geweld moeten we dit gewoon. Eh, er moet een leger in je lichaam in, ges, in gespoten worden, als het ware. Om die bacterie eh, tot rust te brengen, tot kalmte te brengen, dat die niet verder uitbreidt. Want ik heb die foto's ook gezien van mijn longen. Nou, het was werkelijk verschrikkelijk. Want beide longen, het zat er helemaal onder. Ik heb altijd wel het gevoel gehad hoor, dat ik op vulkanen leef. Eerst kreeg ik aids. Daarna kwam de slokdarmkanker eroverheen. En een paar jaar daarna kreeg ik nu de TBC. Ik zeg het enige wat nog ontbreekt is Monte hier? Kan er ook allemaal nog bij. Ja hoor, kom maar op, weet je wel. Ja, ze zegt, je doet toch een vrolijk over Wat moet je anders? Ik moet je heel eerlijk zeggen, aan de ene kant ben ik altijd vrij optimistisch. En heb ik ook echt wel de hoop dat het allemaal goed komt... en dat ik toch vandaag morgen of volgende week of volgende maand... weer een beetje mijn werkzaamheden kan doen als vrijwilliger. Maar aan de andere kant ben ik ook wel eens bang dat ik nooit meer de oude word. <coughs> er zijn we natuurlijk ook beschadigingen aangericht in je longen. Dat, dat kan niet anders. Henk Winters in gesprek met uh, Gerda Bosman. Martin Boree, uh, u bent longarts, u werkt in zo'n uh, zo kliniek. Dit, dit is voor uw dagelijkse kost, toch? Of niet? Ja. Zeker. Sluiten jullie mensen echt uh, op um, met een gesloten deur van je, jij, jij mag even niet op straat, want je bent besmettelijk. Ja, dat klopt. Uh, althans in het begin. Als we een besmettelijke TB hebben, je hebt niet, ook niet besmettelijke TB. Maar als je echt een open longtuberculose hebt, dan ben je in principe in eerste instantie ben je besmettelijk. En dan, nou, dan sluiten ze niet letterlijk op. Maar dan gaan ze wel in isolatie, in quarantaine, waarbij we een bepaald luchtbehandelingssysteem hebben waarbij we onderdruk creëren. Waardoor de bacterie eigenlijk alleen maar in de kamer kan blijven, niet naar buiten kan. Plus dat al het bezoek inderdaad met een mondkapje binnenkomt. Hoeveel van die patiënten kunnen jullie aan? Wij hebben op dit moment capaciteit voor ongeveer 20 patiënten en Beatrix hoort voor 30. Maar als er echt een epidemie uitbreekt of er, of er komt een zeg maar één vliegtuig vol met uh, voetbalfans uit een uh, besmet gebied. Ja, nou ik verwacht dat uh, niet, wat ik al eerder heb gezegd, maar als het zou gebeuren, dan, uh, dan zou het wel kunnen oplossen, denk ik. Uh, we hebben nu een, een patiëntencapaciteit van ongeveer 50, maar ook andere ziekenhuizen kunnen, kunnen dit wel aan als het normale tuberculose is. Maar wij, TB's, Sanatoria, zijn vooral gespecialiseerd in gecompenseerde en moeilijke tuberculose. Onder andere de resistente tuberculose, maar ook allerlei sociale problematiek, zoals bijvoorbeeld AIDS uh, in combinatie met TB en dergelijke. Jacques Neefjes, u zei het duurt ongeveer tien jaar om een medicijn te maken. Nu hebben we dus een zeer resistente vorm. <coughs> nog niet in Nederland, maar elders op de wereld. Uh, die kan zich verspreiden. Betekent dat het nog tien jaar duurt vanaf nu... voor we misschien een antibioticum hebben wat daartegen helpt? Uh, als we nu helemaal zouden beginnen... dan zou het antwoord waarschijnlijk ongeveer zo'n tijd zijn. Het is zoals al gezegd is... Uh, er zijn al een aantal stoffen in ontwikkeling. Dus het, het heeft niet helemaal stilgestaan... Uh, en er begint nu ook begint men interse, geïnteresseerd te raken... in het vinden van nieuwe methodes om deze bacterie te controleren. En de reden daarvoor is eigenlijk denk ik een aantal. Eén uh, belangrijke is dat India nu ook geld heeft. En China. En dat is eigenlijk gewoon een puur economische uh, reden om dat te doen. En de tweede is natuurlijk, dat is nog steeds een groot probleem. Het is eigenlijk even na, na, na HIV of misschien gelijk met uh, AIDS... de belangrijkste infectieziekte in de wereld. En dat begint met toch wel dat, dat leidt tot enorm veel doden ieder jaar en dat moet natuurlijk wel aan gedaan worden. Ja, misschien mag ik even aanvullen ook. Uh, ik, had, ik heb afgelopen woensdag ook naar de televisie gekeken, de labyrinth. En eerst ging het over TB en daarna ging het over uh, resistentievorming... en volgens mij ook de rol van de farmaceut uh, daarbij. Nou, ik denk dat dat ook een heel belangrijke factor is in, in, in onze wereld. De tuberculose is een armoede gerelateerde ziekte... en is uh, eigenlijk niet lang, uh, belangrijk geweest voor de uh, farmaceutische industrie. Dat is niet hun schuld, want ze zijn een commercieel instituut. Maar we hebben wel 40, 50 jaar geen geneesmiddelen gekend. Het is in, uh, ik denk eind uh, 90, 90 jaar, 1998, is er een conferentie geweest uh, in Alma Ata Waar Corfinan uh, uh, een aantal wereldleiders bij elkaar heeft geroepen. En gezegd van, nou dit is een probleem. Dit moeten we niet overlaten aan de farmaceutische industrie. Dit moeten we als wereld oplossen. En toen zijn er ook allerlei instituten ontstaan. Zo bijvoorbeeld de TB Alliance for Drug Development... dus de tuberculose alliantie tegen, of voor de ontwikkeling van nieuwe drugs. En die zijn sindsdien aan de slag gegaan. Dus we, lopen niet, we beginnen niet vandaag. Het is al een jaar of tien aan de gang. gang. En op dit moment heeft die TB Alliance ook een, zeker een twee tot drietal nieuwe geneesmiddelen op de markt gebracht... die op dit moment in fase 2 en fase 3 worden ontwikkeld. En hoeveel fases zijn er? Vier? Er zijn, er zijn drie fases. Nou ja, vier... Je hebt fase 1 waarbij het geneesmiddel als het ware aan vrijwilligers wordt gegeven... om te kijken welke dosering en wat voor, wat voor bijwerking je kan krijgen in kleine groepen. Vervolgens ga je het in fase 2 iets groter aan grotere groepen geven... om te kijken wat het, wat het effect is of het ook werkelijk effect heeft op de ziekte die je wilt behandelen. En fase 3 is het onderzoek waarbij je in grote groepen patiënten... bij een heleboel mensen tegelijkertijd gaat kijken... Doet dit middel het beter dan de al bestaande behandeling? Maar, Sarkneefjes, al met al moeten we dus uh, de volgende keer minder lui worden. Niet op onze lauren gaan rusten als we een goed medicijn hebben? Nou, dat is, dat is deel 1. En deel 2 is dat uh, de wereld nu eigenlijk ook verantwoordelijker met deze nieuwe geneesmiddelen moet omgaan. dan wat ze hiervoor gedaan hebben. Dus dat houdt in dat ze echt gewoon die, genezen, die nieuwe geneesmiddelen alleen moeten geven aan de patiënten die al niet reageren op de voorgaande generatie en dat heel nauwkeurig in de hand moeten houden. Dat is de enige wijze om te voorkomen dat je niet over jaren 5 à 10... ook multidrugresistentie tegen deze stof hebt. Want je speelt eigenlijk, tikkert je met de evolutie. Ja, en de evolutie wint normaliter. Uiteindelijk wint hij niet als je niet heel terughoudend bent... met het af ja, en toe geven van dat nieuwe medicijn. Precies, dat is de enige wijze om te controleren. Ja, de, de, de absoluut niet eens. Ik bedoel, het is belangrijk dat tu tu tuberculose programma's... en wederom wereldinstanties hun verantwoordelijkheid nemen... en die geneesmiddelen onder goede controle weggeven... Maar er is nog een ander probleem, die nu aan het ontstaan is, en die je niet kan overlaten aan nieuwe geneesmiddelen. En dat is het probleem van de, van de, laten we zeggen, totaal tuberculose, of de extensive drug tuberculose, die niet meer behandelbaar zijn. En wat doe je met die mensen? Dat kwam afgelopen woensdag ook nog even aan het bos. In Labyrinth Televisie, wat ook terug te zien is via de website w24.nl. Net als alle afleveringen van dit programma. U kunt ons mailen labirintradio@vpro.nl. We zijn er volgende week weer. Zelfde zelf tijd. Voor nu wens ik u een fantastische avond. Hey Buurman, ook geld teruggekregen van het energiebedrijf? Nou, nee.